En daarvoor heb ik kinder-EHBO gedaan. Ja, dat is een specifiek iets ja. wat tegenwoordig uh, vereist is. Ja, en je kan heel goed met kinderen omgaan, want je deed wel vaker met kinderen allerlei dingen, hè? Ja. En zeker. je hebt er ook al heel vaak adresjes gehad waar je ja. hebt gewerkt met kinderen. Ja. En je bent ook heel creatief, en, uh, met muziek en zo. Uh, dat vind ik ook heel en Creativiteit. Ja. ja. Dus een hele vrolijke vogel. Zeker. Vrolijke <laughs> goed. Ben jezelf een vrolijke. vrolijke vogel? Ja.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 Stand alone,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 Dat is goed om te weten. Hè? Dat hebben we ook in Zandvoort op de maandagmiddag. Dat mensen dus voor je bidden met healing service, healing room. En dat, dat is altijd open toegankelijk voor de mensen. En we zien jou ook wel eens op de markt, hè? Dat is op de woensdagen. Dan kunnen we jou ja. tegenkomen op de markt van Zandvoort. Dat klopt, ja. En daar ja. deel je vanmiddag heb ik toevallig gezien deelde je roos uit. Ja. En wat deelde je nog meer uit?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 to the Lord. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.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 Zie zo het Ja, als het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 Be strong and have a good courage. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS journaal. De Griekse president Papoulias stuurt aan op de vorming van een zakenkabinet voor het bestrijden van de crisis. Hij praat er morgen verder met alle politieke partijen met uitzondering van de extreemrechtse Gouden Dagenraad. Ook het linkse Syriza-verbond, en democratisch links, doen mee aan het overleg. De kans op succes lijkt klein. Syria zegt niets te voelen voor een zakenkabinet en is fel tegenstander van de miljardenbezuinigingen. Als het overleg mislukt, gaan de Grieken volgende maand weer naar de stembus. Boekdistributeur en groothandel Libris in uh, Sittard heeft een faillissement aangevraagd. Het bedrijf verkeerde al tijden in zwaar weer door de dalende boekenverkoop. De hele boekenbranche wordt daardoor getroffen. Vorige maand werd boekenhandelketel Selectis op het nippertje van een faillissement gerecht. Bij het Libridis werken ruim 200 mensen.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 Het CPB verwijt de producent en het ziekenhuis dat die patiënten veel de sumier heeft geïnformeerd. De site van het scholierencomité Lax, waar kandidaten kunnen klagen over de eindexamen, slag aan het einde van de eerste examendag urenlang plat. Service kon het aantal bezoekers niet aan. Rond 8 uur waren er 5500 klachten binnengekomen. De gaan over het VWO-examen Nederlands. Ook waren er veel meldingen over het HAVO-examen Kunst. Het wereldslot vanavond en vannacht breidt een gebied met neerslag zich geleidelijk vanuit het noordwesten uit over het land.